Kom Heinrich in Tirol, oh, lalala. Oh, lalala. Heeft een la la la een hij geeft ieder gratis les. Onkel Heinrich, een fijn glaasje been. Hij is kampioen, jodelaar. de laag. Onkel Heiri. Zijn vrolijkste lied Hoe zuiver en mooi hoe dat gaat En wil je het leren Geneer je dan niet Want onkel staat steeds Je vakantie gaat dan naar Tirol, Neem enkel je stembanden mee en laat al je zorgen thuis zoals het hoort. Kom.